Morgen exact 7 uur. Het Q-music van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen. In de Haagse Schilderswijk was het gisteravond erg onrustig... na het verlies van Marokko in de Afrika-cup-finale. Acht mensen zijn erop gepakt. Onder meer voor het gooien van zwaar vuurwerk. De ME moest ook ingrijpen. En ook op plein 4045 in Amsterdam-Nieuw-West waren er relletjes. Veel mensen reden rond in auto's. Ook daar zijn mensen opgepakt. Hoeveel is niet duidelijk. Zo meer over die wedstrijd zelf. In Stadskanaal, Groningen, woedt brand in een rijtjeshuis. De politie schrijft op X dat er woningen zijn ontruimd... en mensen rook hebben ingeademd. Ze worden gecheckt door ambulancepersoneel. De politie heeft gehoord over een explosie... en houdt rekening met brandstichting. Ondertussen is de brand onder controle en wordt er nageblust. Er zijn nog meer doden na het treinongeluk in Zuid-Spanje. Al zeker 24. Ook zijn er veel zwaar gewonden. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij de start Corboda... De achterste wagons van een hoogsnelheidstrein ontspoorden. Een andere trein botste daarbovenop en ontspoorde ook. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. En dan nog voetbal. Ja, het is Marokko dus niet gelukt om de Afrika-cup te winnen. De beker gaat naar Senegal. Er was verlenging nodig en uiteindelijk was Senegal met 1-0 te sterk... De wedstrijd verliep chaotisch. Senegal wilde aan het eind van de reguliere speeltijd niet meer verder spelen. Want ze het niet eens waren met een penalty voor Marokko. Ook op de tribunes was het onrustig. En de penalty ging er uiteindelijk niet in. En de speler koos voor een panenka, een soort lopje. Maar zonder succes dus. En dat commentaar bij Ziggo daarover klonk zo. Diaz, Mendy. Oh, nee! Nee, nee, nee, nee, nee! Niet nu, niet zo. Dit gebeurt niet echt, maar het is waar. En er was dus verlenging nodig waarin Senegal de winden 1-0 maakte. Het weer van Weerplaza hier en daar nu nog wat mist. Daarna krijgen we zon. Op de meeste plekken blijft het ook droog. Het wordt 4 graden in Friesland tot 9 graden in Limburg. Op de weg dan de vertragingen waar je langer dan 25 minuten over doet. Op de A2 is dat richting Utrecht tussen Rosmalen en Zalbommel. 12 kilometer met 35 minuten. En op de A28 richting Amersfoort kom je tussen Strandhorst en Nijkerk in 9 kilometer. De oprit is daar ook dicht en kost je 50 minuten. Goedemorgen, dit is Q Music. Zometeen gaan we het hebben over waar je partner maar niet over op kan houden. En daar zijn heel veel mensen die willen even hun zegje doen. Ja, echt lekker leeglopen. 3 over 7 op je maandagochtend. Goedemorgen.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 uh-oh. She said what you want Playback music and something just like this. Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 19e van januari. Je luistert show 1563, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Anne Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Waar houdt je partner maar niet over op? Welk onderwerp komt te pas en te onpas op tafel... Ja, de start hiervan was uh, eigenlijk Annemarie. Want haar vriendin Laura houdt niet op over... Padellen. <lacht> <lacht> <lacht> nou, sinds een paar maanden speelt uh, Laura fanatiek Padel. Nou, voor wie je onder de steen gelegen heeft de laatste tijd. Padel is eigenlijk een mix tussen tennis en squash. Ja. Als je te luid bent om te squashen ga je padellen... als je geen geld hebt voor tennis ga je padellen. <laughs> dat wordt dan gespeeld in van die uh, ja, grote hallen... met van die kubussen met uh, aan alle kanten van glas. Die, uh, ja, glas. En de bal die mag je eigenlijk overal heen slaan. Dus die mag tegen het glas komen. Hij moet natuurlijk wel over het net... En dat doe je met een ontzettend oenig kabouten-rekketje. Ja, het is een heel klein racket, het is ook heel licht, het gaat nergens over. Nou, zij speelt dat dus en zoals iedereen die padel speelt... is ze daar echt lyrisch over en kan ze er gewoon niet over ophouden. Het is padel voor, het is padel na, ik ga nog even padellen. Met haar collega's zit ze in een padelgroepje... Ze gaat met onbekende padellen. Er zit vlak om de hoek zit er een padelcentrum, weet je wel. Daar zitten ze allemaal wedstrijdjes aan te maken. Er gaan dus allemaal onbekende mensen gaat ze dan padellen. Dat gebeurt echt een aantal keer per week. Maar wel lekker sportief, toch? Nou ja, kijk, ik vind een nieuwe hobby op zich hartstikke leuk. En je moet vooral lekker sportief bezig zijn. Maar het boeit me verder niet. Je hoeft niet de hele dag te lullen over padel. En dat doen al die types. Het is een soort van geloof. Ik denk op een gegeven moment... dat al die mensen met een het een boven hun hoofd... en Santiago de Compostela gaan in een mos. GELUIDEN. Om daar het padelgeloof te verkondigen. dat is een soort van... Ja, een, een religie. En daar ben ik zo ongelooflijk... moe mee. Zelfs op vakantie... werd er gepadeld. Vroeg ze laatst ook... Wil je weten hoe Pardel is ontstaan? Dus dat is helemaal op dit moment Nee, dat wil ik helemaal niet weten. Het boeit me niet. Het zijn ook allemaal dezelfde types, allemaal van die hippe types. Iedereen ziet er ook gezond uit. Zat er mensen al in zo'n hal een beetje interessant te doen. Te lullen over denken. De je hebt ook vaak collega's die in groepjes dat gaan doen. Ja, dat doet zij dus ook. Laura raakt er niet over uitgepraat. Zet ons aan het denken. Welk onderwerp raakt jouw partner maar niet uit, over uitgepraat? Je mag overigens ook le leeglopen over collega's. Komt Zeker. Bloedirritant zijn. Zeker. Collega's die de hele tijd datzelfde onderwerp aankaarten. Lucht je hart bij ons. Doe dat in de Q-app. Uh, we spreken zo meteen Mandy. Mandy lucht ook haar hart. Uh, Mandy, waar raakt jouw partner maar niet over uitgepraat? Over zonnepanelen en thuisbatterijen. Hit. <telling> Hit.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 One tear for the brokenhearted, pour out a little holy water, two tears for the soul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 Zo, Jelly Roll Back music Holy Water. Waar raakt je partner maar niet over uitgepraat? Uh, Mandy, jij zegt dat is thuis over... Oh, zonnepanelen en thuisbatterijen. Zonnepanelen en thuisbatterijen. Oh, oh wat een saai onderwerp. Waar heeft hij het zo al over? <laughs> Uh, nou ja, de zonnepanelen moeten natuurlijk eerst aangekocht worden... en geplaatst worden. Ja. Uh, dan moet het nog aangesloten worden... en dan moet er gekeken worden hoeveel halen ze op elke dag. Oh, elke ja. uur soms. Ja. En uh, sinds twee weken ongeveer we hebben we nu ook thuisbatterijen... want uh, die solderingsregeling of zo gaat eraf. Ja, solderingsregeling. Uh, uh, ja, dus dan moeten we weer uh, energie kunnen opslaan voor uh, wat, wat reserves. Oh ja, ja. Ja, en uh, we hebben een app... En dan kan je echt, op alle minuut kan je zien wat er gebeurt allemaal. Ja, je hangt de hele tijd in die app. En dan gaat hij tegen jou zeggen hoe het zit met de zon... en wat er nu binnenkomt en wat er allemaal op de thuisbatterij wordt opgeslagen. Ja, of het wel of niet wordt opgeslagen, wat we nu aan het verbruiken zijn... of dat we nu juist extra moeten bijbetalen voor de energie, dat soort dingen. En heb jij ook een rol hierin toebedeeld gekregen, Mindy? Uh, nou ja, de wasmachine moet ik wel op een bepaalde tijd zitten aan dan. Oh. En als je dat nou verkeerd doet, als het zeg maar net niet hard genoeg de zon schijnt, en jij hebt toch een wasje gedaan op 40 graden, wat hoor je dan? Ja, dat was in het begin wel even van ja, schat, je moet er wel echt beter op gaan letten, want dat is zonde. Ja. Uh, maar goed, we hebben ze nu inmiddels een jaar achter, denk ik. Ja. Dus ze zijn er nu wel echt aan gewend wanneer we ongeveer was moeten draaien. Oh, maar je hebt dus ook al acht jaar last van dit gelul over die zonnepanelen en die thuisbatterijen. Ja. Ja, ja. Hebben jullie het ook nog wel eens over andere dingen? Gaat het over uh, weet ik, de, de, de vakantie, jullie beste vrienden, wanneer jullie weer een keer op date gaan? Uh, ja, ook kinderen. Daar hebben we het veel over. Oh ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja, precies. Want die zijn er al, of niet? Ja, ja, die, zijn al, ah, ja. die zijn er al. Ja, die zijn er al. Dan gaat het ja. er automatisch. Ik hoor, ik ja. zeg maar, qua, qua zonnepanelen en thuisbatterijen, dat jouw mentale batterij helemaal leeg is. Hè? Ja, af en toe, uh, ja, laten we maar gewoon praten. En zeg, ja, is goed, ja, precies. Maar, ja, dat is ook een, ja. een, een goede oplossing. En in. doen we dat ook niet allemaal. Papijn, goedemorgen. Waar hou jouw partner maar niet over op? Over nagelkunst. Nagelkunst, oh. wat is oh. dat? Ja, nou dat... Uh, ja, dus Nagels mooi maken. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat over nagel, riemen, basiscoats... Uh, uh, uh, Veilen en uh, ja, magneten en uh, nou, van alles. Zit ze in de nagelindustrie? Dus dat je, je de, gewoon allemaal van die mooie nail art dingen en zo hebt? Ja, ze zit daar niet in, maar ze doet dat voor zichzelf. En, oh. um, en dat... Uh, nee, dat is een hele wetenschap, joh. Dat, hey. uh, dat gaat diep, ja. En waarom zoekt ze niet gewoon een leuke vriendin om het hierover te hebben? Waarom moest ze dat allemaal bij jou kwijt? Nee, ik is het payback, omdat ik zelf ook over heel veel dingen klet. Oh um, ja. Dus nee, ja, nee oh. ze, uh, ja, ze deelt dat gewoon graag. En dat uh, hoor ik ook graag aan. Maar ik snap er helemaal niks van. Nee, nee, heeft heeft ook al voorgesteld om jouw nagels te lakken. Even je teen, je teen nagels. Nee. Ik breng dat nou niet op ideeën. Nee, nee, nee. Het nee, nee, nee. nee. is bij deze gedaan, denk ik, uh, Pepijn. Romy, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Waar houdt jouw partner maar niet over op? Uh, over PSV. Over PSV? Oh, PSV. Dat is helemaal mijn hier. We doen namelijk uh, dit jaar de foute party in het PSV-stadion. Ja, ja, ja, ja. Ik vond me ja, ja. wat dat betreft wel, uh, wel verwant. Hé, hey, en uh, jouw partner is Anne. En wat doet Anne zo al wat ja, jou echt gewoon de keel uithangt? Nou ja, het begon met het feiten dat ik... Um, ...hele lange tijd met mannen heb gedeed... ...en dat was een en al voetbal... ...en toen dacht ik, nee, dat is niks, ik ga naar de vrouwen... Ja. ...en daar begon het hele riddeltje van voren aan. <lacht> als, als dat al een reden is om overstappen naar het andere geslacht... <lacht> hey, en, nu, en nu heb je Anne, hoe, hoe, hoe uit dat gekletst over PSV zich? Uh, nou, er zijn uh, weinig weekenden dat er geen wedstrijden zijn... Ja. ...en dan gaat het over de thuiswedstrijden... ...maar ook over de uitwedstrijden. Ja. Gisteren is er bijvoorbeeld naar Zwolle geweest vanuit uh, ja, Eindhoven... Dus dan uh, tel de maar een dag vooruit. En ga, ga jij dan, dan mee? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik uh, maak lekker mijn eigen plan op die dagen. Okay. Dus uh, ik, uh, ik vraag vooral even via de app wat de score is. En dan uh, ja. wachten we rustig af tot het weer terug is. En, en die score, interesseert jou dat echt? Of doe je dat meer vanuit de sociale druk? Of wil je gewoon kijken wat voor type je thuis krijgt zeg maar, na de wedstrijd? Nou, dat. Ja, ja, ja dat je een beetje, een beetje verwachtingsmanagement voor jezelf. Ja, dat weet ik. Ja, een dat verwacht, toch? Ja. Ja, ja. Zit het je verder in de weg... Uh, nou, in de weg, het gaat er vooral veel over. Ja, ik moet ja, zeggen, ja. hoe langer het erover gaat, hoe, hoe interessant het wordt. Ja. Maar het zal nooit mijn hobby worden. Nee, het zal nooit je <lacht> hobby worden. We hebben hier uh, Luc van uh, de Sportredactie. We hebben natuurlijk een tijdje geleden, Marie, sinds dat jij zo vervind PSV aanhanger bent vanwege de foute party. <lacht> meer, meer reden is er ook niet. Hebben we rugnummers uh, geoefend. Ja, die moest ik toen uit mijn hoofd leren. Ik weet niet of, ja, misschien Romy, kun jij ook meedoen. Toen heb ik het hele elftal, het hele basiselftal uit mijn hoofd geleerd. En toen kon nou. ik alle rugnummers noemen. Luc, heb jij? Hey, rugnummertje voor Romy. Rug nummer... ik, ik ga me niet lukken, hoor. Ik, uh, ik moet het van de vrouwen en de mannen onthouden. Oh, je moet natuurlijk van de vrouwen en de mannen onthouden. Oh, maar dan kan Marieke je misschien helpen. Die heeft natuurlijk nog alles in de hoofd zitten. <lacht> Rugnummer 22. Rugnummer 22. Schouten. Hey. Wow. De verdedigers. Wow, wow. Klopt dat? Heel erg knap. Dat wow. klopt. Het klopt. Olifant het vochtig uitgespeeld. Ik hoor het al. Ja, zo goed. Hé, doe je part in de groeten, Romy. Dat doe ik. Ze mag mij wel bellen. Ik ben echt gek op PSV. Ja, ik wou net zeggen. Jullie kunnen wel samen in een gaan zitten, inderdaad. Dit ja. is Kimi Music. Ja, muziek liefhebbers raak hier maar niet over uitgepraat. Dit is Olivia Dean. I could be the twist, the one make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Mm, I could be the twist.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 Hier bij Key music I Follow Rivers. Grappig om te zien dat nog steeds heel veel luisteraars... geconditioneerd zijn op het woord uh, beetje. <laughs> Wordt uh, vaak gezegd toch weer uh, deze ochtend. We hebben eens even gekeken hoe vaak we het uh, tot nu toe hebben gezegd. Deze ochtend, we hebben er dus niet op gelet. Nee. Elf keer. Ja, bij elkaar opgeteld. We weten niet wie, wie hoeveel... Uh, jij en ik, waarschijnlijk heb ik het tien keer gezegd en jij één Ja, keer. ik heb het één keer gezegd. Ik. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Ik heb er dit weekend wel echt nog veel aan gedacht. Ja, ik ik schrok er nog steeds een beetje van als ik het zei, zeg ja. maar. Ik hoor het mezelf heel vaak zeggen. Nou, ja. en vorige week ook. Want ja, ja <laughs> nu en ik hebben het het meest gezegd. Ook. Check nog even de compilatie waarin je alle keren beetje ziet gebeuren. Het is ongelooflijk lekker voor je lachspieren. Die kan je daar echt mee trainen. nou Het is een, het is een video van 18 minuten. En ik heb het van de week in de trein te kijken. En ik dacht, nou, ik scroll er een beetje doorheen hoor, want uh, ik geloof het wel. Van begin tot eind gekeken, van begin tot eind gelachen, om ook ja, mezelf te zien uit te glijden, maar ook alle collega's. Je vindt hem op uh, qmusic.nl en in de Q-app. Ja of nee komt eraan en je krijgt het laatste nieuws van Annemarie.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 Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt denken. En dan vol vooruit. De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie. Altijd denken met extra korting? Download de Tango-app. Eliselot, hey, Wist jij dat papa een vroegboek is? Nee. Waarom boek je nu al? Omdat je bij prijs vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboek -sale. Dat is fijn. Dan houden we dus extra geld over voor je.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 Goedemorgen, 1 over half 8 is het. Wat vertraag je langer dan 25 minuten? Op de A2, een auto met pech richting Utrecht... zorgt voor 11 kilometer tussen Rosmalen en Zalbommel met 36 minuten. De A9 van open naar Amstelveen tussen Herugewaard en Beverwijk... 11 kilometer, 26 minuten. Op de A15 richting Ridderkerk kom je tussen Gorkum en Hardingsveld giessendam in 5 kilometer met een half uur. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is het... Um uh, is de weg in slechte toestand? Dat is tussen Strandhorst en Amersfoort. Vathorst, de oprit, is ook afgesloten. Staat daar 11 kilometer met een uur. Wanneer er daar nou nog mistig zijn, daarna schijnt er lekker veel zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt tussen de 4 en de 9 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. In een paar steden was het gisteravond erg onrustig... na het verlies van Marokko in de Afrika-cup-finale. Zo zijn in de Haagse Schilderswijk acht mensen opgepakt... onder meer voor het gooien van zwaar vuurwerk naar de politie. De ME moest er ingrijpen. En ook op plein 4045 in Amsterdam-Nieuw-West gingen mensen de straat op. Ook daar werden agenten bekogeld met vuurwerk en er zijn mensen opgepakt... Ja, de wedstrijd tussen Marokko en Senegal zelf verliep nogal chaotisch. Die finale wedstrijd dus. In de laatste minuut kreeg Marokko een penalty. Senegal was daar woedend over. Nou, het was daardoor onrustig op het veld en op de tribunes. Ja, die penalty voor Marokko ging mis. Waarna het verlenging werd. Senegal maakte toen de 1-0. En je hoort Marokko-fan en ook onze luisteraar Oussama over de wedstrijd. Extreem spannende wedstrijd. Maar dat uh, Bruin Diaz zo'n uh, beslissing maakt in, in zo'n slotfinale... Uh, om een panenka te doen, ja, dat, dat, is, uh, uh, is gewoon ongekend. dat is gewoon ongekend. Uh, ik, ik vind het uh, met andere woorden eigenlijk arrogant... en uh, heel erg jammer dat hij die, uh, die keuze heeft gemaakt. Ja, dat was Oezama uh, een uurtje geleden, onze favoriete bouwvakker. staat vandaag weer op de bouw in Erp. Absoluut. Ja, ja en had hij over die panenka, dus um, de penalty werd genomen... met behulp van een panenka, dus een soort lopje over de keeper heen. Um, dat is nogal een risico en dat ging dus mis. Er zijn nog meer doden na het treinongeluk in Zuid-Spanje. Al zeker 24. Ook zijn er veel zwaar gewonden. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig... en met de plek is ook een veldhospitaal neergezet. En ook het leger helpt mee om mensen te redden uit de wrakstukken. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij de stad Córdoba. De achterste wagons van een hoge snelheidstrein ontspoorden. Een andere trein botste daarbovenop en ontspoorde ook. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. En Nederlandse bedrijven houden hun adem in... vanwege de nieuwe Amerikaanse handelstarieven, dat schrijft de Telegraaf. President Trump wil extra heffingen invoeren op import uit Europa... en dat kan onze export naar Amerika hard raken. Vooral machinebouwers, de chemie- en staalbedrijven vinden het spannend. Ja, over die handelstarieven is veel te doen de afgelopen dagen. Trump kwam ermee toen NAVO-landen extra militairen gaan sturen... of eh, bekend maakte dat ze met extra militairen naar Groenland gaan... Trump wil dat eiland bij Amerika trekken... en gebruikt die heffingen als een soort drukmiddel. Straks om vijf over acht spreken wij Amerika-kenner Remel, Mens... die ook regelmatig bij vandaag Insight ziet aanschrijven. Mocht je nou nog vragen voor hem hebben, laat het maar even weten. Want ik kan me zo maar voorstellen dat je er geen fluit van begrijpt. Nee, en, en wat gaan we er eigenlijk van merken? Dus ja, bedrijven hebben er misschien last van... maar merk je er zelf ook iets van in je portemonnee? Of is dat nog helemaal niet aan de hand? Hoor je straks om vijf over acht... Ja, Misschien zit je ook wel in de auto of stap je er zo in om naar het werk te gaan. Ja, dan zit je natuurlijk in de spits. En wat blijkt: we willen wel buiten de spits naar ons werk, maar doen dat alsnog niet. Blijkt volgens RTL Nieuws uit een evaluatie van de overheid. Ja, dus ook de overheid kwam de afgelopen tijd met een campagne om ons buiten de spits te laten rijden. Nou, zonder meer toren op radio. Daar is 3,5 ton in die campagne gestompt. Maar het heeft niks uitgehaald. Want door dit spotje, ja, mensen laten wel weten... ik wil het wel, maar we doen het gewoon niet. Want het lukt ons niet om het ja, in te passen in ons dagelijks leven. We willen om zes uur thuis zijn, om te eten... en uh, gaan ook s ochtends tussen zeven, nou, rond achter de deur uit. Ja. Het gaat gewoon nooit lukken. En dat komt omdat ons hele leven is ingericht op de tijdstippen... Uh, uh, die het nu hebben. School... De, de kinderopvang. Ja. Eten ook gewoon. Ja, Sport daarna. Een partner die werkt. Ja. Ja. En je wil ook gewoon graag s'avonds thuis zijn om te eten. Ja. Dus het, het, het, het, ik denk dat het misschien ook wel uh, onbegonnen werk is... om het bij de filerijder zelf te proberen. Je zou eigenlijk de grotere systemen moeten veranderen. Dat denk ik ook. Maar en, ja, begin en, er maar eens aan. Schooltijden veranderen, werktijden veranderen. En een beter alternatief. Hè? Ik bedoel, de trein is nog steeds geen haalbaar alternatief voor heel veel mensen. En wordt ook steeds duurder. Ja, ook nog. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon helemaal thuis blijven en thuis ja. werken. Um, nou, Nederlandse bedrijven die hebben daar vaak helemaal geen vaste regels over ja, vastgelegd. Meldt het FD. En juristen en economen vinden het nodig om ja, de afspraken toch op papier te gaan zetten. Volgens hen zijn veel werkgevers er zich niet van bewust... dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de thuiswerkplek van hun werknemers. Een goede stoel bijvoorbeeld. Oh. Ja. En ook als je digital nomad bent... kun je dan ook een goede stoel verlangen in een koffieteentje in Kaapstad. Ja, absoluut. Je moet goed wel. zitten. Ja, ja. Juist de rughouding, want anders uh, verslijt je hem. Ook op dat strandbedje. Exact. Uh, Zometeen staat hij op vanuit zijn stoel. Music, Mattie en Marieke. Luc van de Redactie heeft drie topics voor ja of nee. Na Lady Gaga. You with you. Like the words of a song, I hear you call.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 So Ikey Music en everywhere. Ja, nee, ja, nee. Ja nee -E -E. Topics met drie seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Vlammetjes. 3, 2, 1. Nee! Het ja, is een van de eerste dingen die ik pak vanaf de bruine fruitschaal. De vlammetjes. Lekker door de saus. Ja. Heerlijk. Dat dus, uh, collega Roel van de redactie ook doen bij uh, de borrel die we afgelopen zaterdag hadden met het hele team. En toen dacht ik: nou, dit gebeurt echt nooit. Een vlammetje meteen als eerste pakken. Ik heb het idee dat die altijd overblijven. Oh dat die, nee. Dat die echt het minst populair zijn. Ja. Ik nee. Ik heb het. Eh, ik blijf ook lang warm. Vind ik ook fijn aan die vlammetjes. Die kun je eigenlijk wel tot het einde eten. Terwijl uh, die ballen, wat er ook in zit, nuckers. <laughs> een beetje gorg. Vlammetjes, vlammetjes, vlammetjes, vlammetjes blijven lekker knapperig. Super. Heb oh, ook een vet. Ja, het, ja, maar ja, alles ja, is vet. Nee, weet ik. Maar hier vind ik het wel heel echt obvious vet. Ah, dit zegt de vrouw die een frituur, frituurschuur. Heeft. Ja. Maar vlammetjes zijn de schuur nog niet binnengekomen. Die zijn niet oh. welkom in de schuur, de vlammetjes. Nee, niet, oh. die, die, die hele kleine loempiaatjes blijven ook vaak liggen. En die zijn ook het minst populair. Wat is jouw favoriete snack dan, Annemarie? De mini-frikandel. Ah, de mini-frikandel. Natuurlijk ja. wel ongelooflijk lekker. Ja. ja, ik ga meteen voor de kaastengel. Ah. Oh ja. ja. Er lagen op het bord waar ik dus naast stond twee kaastengels. En die heb ik binnen, binnen een minuut op. Ik zag het inderdaad. Ja. Ik ging er echt ja. voor. Jij kwam echt met de hongerklop, kwam zo, jij zo ja. De, ja ja. ja, lekker. Uh, Volgende look Rummy Cup. 3, 2, 1. Nee. Ja! Ik denk ook dat ik uh, over het punt heen ben dat ik dat dit leven nog ga doen. Oh, snap je? Dus uh, ik ben nu bijna 41, ben jaar oud. Ik heb nog nooit uh, gerummy cup. Het huh? gaat er ook niet meer van komen, denk ik. Hoe kan het dat oh. je nog nooit hebt gerummy ja, ja, maar welk spelletje was het dan wel binnen jullie opvoeding? Uh... Zeeslag? Oh, oh leuk, ook. Oh, uh, leuk. Monopoly, bijvoorbeeld. Ja. Uh, spookslot. Uh, dat soort dingen allemaal. Maar Rummy Cup, überhaupt weinig kaartspellen gedaan. ook. Kaartspel? Nee, het is geen kaartspel, ik weet het. Uh, maar, zeg maar ik vind het een beetje in diezelfde hoek zitten. Snap je? Kaartspellen, Rummy Cup, je, je jankt het op tafel en dan gaan we lekker aan de slag. Nou, ik vind wel. <lacht> uh, ik, ik, uh, ik, er zijn ook mensen die Rummy Cup spelen, dat je moet natuurlijk opkomen op tafel met 30 punten. Zie je, daar ja. gaan we al. Er zijn ook mensen die uh, dan vinden dat je daar de joker voor mag gebruiken. Oh nee, ja dat, dat doe ik natuurlijk... ook wel. Nee, je... en ook nooit uitgaan met een joker. Nee, echt? dat vind ik ook oh, erg. Oh, dat heb vouw. ik ook laatst nog gedaan eigenlijk allebei. Oh. Ja. Ben ik helemaal fout dan nu in de cup? Nou wereld? ja, jij staat even een stukje de kant. <hij> <hijen> ik vind het voor, voor, voor sportredacteur weinig sportief om nee, uit te komen met een joker. Winnen ten koste van alles. Kijk, ik weet dus niet waar dit over gaat, maar het triggert me ook niet. Dat snap ik, het is een heel saai gesprek. Het ja, is heel saai. Ik, ja. ik denk helemaal niet ook, ik wil <hijen> ja. weten waar dit over gaat. Of heel wel, Nederland ik, kan ik, het. Ik heb helemaal geen zin om erin te duiken nu. Er komt natuurlijk een moment dat jij in een verzorgingstehuis zit en dan kan je helemaal niet meedoen. En dat moment is niet ver weg. Laatste luk, de pannekoeklift. Ja... Nee? Ik, ja. Wat is dat? Ja, het is gewoon de ronde schijf bij, uh, in het skigebied... onder je bips. Ja. Dus dan heb je zeg maar... Um, hoe noem je ja. die andere lift ook alweer? De sleeplift. Ja, oh, dat is. Ja. een soort van anker waar je in hangt. ankerlift, ankerlift ja. oh, Ik vind dat leuk. Dat is namelijk, er komt een beetje spanning bij kijken. Heb je hem op tijd vast, laat je ja. hem ook op tijd weer los. Er hangen ook wel eens mensen met hun skis... Uh, op 90 graden, die hangen dan aan die pannenkoeklift. Ja. Ja, het, ja. Aller, het allerleukste is als er een jong klasje komt... van ongeveer 6, 7 jarigen die dan zo'n pannenkoekje zeg maar, onder hun biffen moet Dat is zo grappig, omdat ze donderen altijd om. Ik, ja, ik, ik, ik, vind dat, ik vind dat altijd leuk. Ik heb ook een uh, voorliefde voor het Instagram-account... Kids Getting Hurt. Dat kinderen die vallen. Ja, ik vind dat grappig. Het moet niet, het moet niet, ze moeten niet in het ziekenhuis belanden. Maar kinderen kunnen zoveel hebben. Het zijn een soort crash test dummies. Dus kinderen die vallen. Ja, het werkt gewoon om mijn lachspieren. Ja, dat vind ik gewoon grappig. Het wel echt het lekkerste plekje bij een apreskie-achtig barretje. Dat je daar in het zonnetje zit. Beeld het je even in met een lekker drankje. En misschien ook wel wat kaisersmarrel of een Snitsel: Is dat je dan uitzicht hebt op zo'n liftje. En dat het dan dus continu misgaat. Juist, precies ja. En wat liefde van die kinderen. Dat vind ik leuk. We ja of nee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 Doris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef? Of ben ik toch een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 Dit is Ky Music. Ruimbaan voor de president van Amerika. Good morning, it is me, your favorite president. The news today is about my import heffingen. Ja. And Maddie and Marika gaan gonna explain the news to you. So keep listening to your favorite show. Yes. We zijn toch close eigenlijk met Trump. Niet we, waren, we waren natuurlijk altijd heel erg close, ook met Mark Rutte. Ja. En ook nu nog uh, NAVO-baas is. Maar we hebben uh, Trump ook echt onder de knop. Hè? Our handshakes away. Als je eenmaal Mark Rutte kent, dan ken je natuurlijk eigenlijk... Heel snel ook Donald Trump. Het gaat heel erg over de importheffingen. En inderdaad, we hebben het er straks over. Wat Trump zegt, dat klopt. Bij Maddie en Marieke hoor je er meer over. We spreken namelijk zo meteen iets naar achter. Raymond Mens. Raymond die zit ook best wel vaak bij VI. Amerika-kenner. Ja. Ja, en aan hem kunnen we vragen... wat, wat houden die importheffingen in en gaat het ons eigenlijk raken? Hoor je zo meteen om vijf over acht. En ook het nieuws met Annemarie. Komt eraf.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 Maandag en je zit weer gebakken bij Vomar, Want elke maandag scoor je 12 kadetten uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. Tot zo bij Vomar. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?